En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De FBI heeft in Amerika meer dan 50 kinderen uit de prostitutie gered. Tijdens een driedaagse actie werden in het hele land meer dan 700 verdachten opgepakt. De kinderen variëren van in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Ze waren vooral actief op straat, in casino's en op parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Volgens de FBI is kinderprostitutie in Amerika een groot probleem. De afgelopen jaren bevrijdde de dienst bijna duizend jonge slachtoffers... uit de handen van pooiers en mensenhandelaars. De veiling van de inboedel van de Entertainment Group heeft 525.000 euro opgebracht... zegt het veilinghuis BVA Auctions. Bijna 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van die Entertainment Group en op enkele gouden en platina platen van onder andere Marco Borsato en Guus Meeuws. De opbrengst is belangrijk niet genoeg om de schuldenlast van de entertainment group af te lossen. Het bedrijf van Borsato ging eind september failliet met een miljoenen schuld. In Nederland zijn vorig jaar 450.000 proefdieren zinloos gefokt en gedood. Dat is bijna de helft van alle gefokte proefdieren. De proefdierindustrie had ze niet nodig omdat ze bijvoorbeeld van het verkeerde geslacht waren. Uit een lijst van de voedsel- en warenautoriteiten... blijkt dat het niet alleen muizen, ratten en konijnen zijn... maar ook apen, honden en katten. McDonald's sluit de deuren van zijn restaurants in IJsland. Door de crisis en de val van de IJslandse kroon... is het niet meer rendabel om de drie zaken in de hoofdstad Rijkjavik open te houden. De restaurants importeren alle vlees, groenten, kaas en verpakkingen uit Duitsland. Door de val van de munt en de hoge invoertarieven... zijn de importkosten het afgelopen jaar verdubbeld. De drie restaurants in Rijkjavik hebben meer klanten dan ooit... Maar de winsten zijn nog nooit zo laag geweest. De IJslanders hebben nog een paar dagen om een Big Mac te halen. Zaterdag gaan de zaken dicht. Het weer vannacht droog, kans op mist en een graad of 9. Overdag eerst nog bewolking, maar in de middag meer zon. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het episode. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Tu Leuk.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 gebrek aan goed school- en lesmateriaal. Daarom heeft Edukans een webwinkel. Daar kun je naar eigen keuze schoolspullen kopen. Doe ook mee. Ga naar heelnederlanddeelt uit.nl en koop schoolspullen. Zo helpen we 10.000 kinderen in Malawi op school. Antonie Kamerling vanuit Malawi. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 We staan jij bent de trein, ik het station, jij bent, regen, ik jij bent de regen, ik de tom, jij bent de kerst, we ik de bonbon, jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben aan de, de kaas, jij de soufflé, ik ben aan de geizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Herman.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 de wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. Dus in onze... de wereld. Dan kopen we een villa en een ja. Nou, een villa en een ja. Dat vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, Herman, ah, ja, ja, Zit er meer in een de rommel duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je nou echt makkelijk. Wij de zijn de. De en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat op: olivaasjes en een vries. Kos in mijn handvol geld. Ja, Jij naast. bent het schrikdraad de schrikdraad waarop ik vies. Op, ik ben de Hierop. kip. Jij bent nou de koffie. ik ben de paus, jij ook, bent he. de pil de Wij zijn een doedelzak in Tirol Jij bent Bertien ja, Stemberg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier Jij bent Amstel, ik ben ja. bier ik ben de maken Jij deze ding. bent Peter, ik het klavier Er leek Rijkt me ook Melkster. Het ik me op